1 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. Tijdens de dodenherdenking op 4 mei moet je gewoon kunnen shoppen. En kleine Kluiverts kookboek is kinderarbeid. Zometeen in de nieuwsbV is het weer tijd voor het lagerhuis. Maar eerst in Amsterdam is de broer van een kroongetuige doodgeschoten. Meer daarover in het NOS-journaal. Geerts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 de kazerne is gekomen op die tocht. En toen bij jachthaven Dankerplaats zijn auto in de brand heeft gestoken. Nou, op twee plekken dus uh, op dit industrieterrein wordt nu onderzoek gedaan. Maar de details, daar moeten we op wachten tot die komen. Volgens getuigen deed de schutter zich voor als sollicitant... en is het slachtoffer in zijn bedrijf doodgeschoten. Hij is dus de broer van Nabil B. Die in ruil voor bescherming zeker 26 verklaringen aflegde... over de moorden in de mokro Een drugsoorlog die zich vooral in de Amsterdamse onderwereld afspeelt.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 Maar voor het functioneren van de huizenmarkt is dit geen goed nieuws, zegt Knot. In het proces tegen Willem Holleder in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam... wordt vandaag een ex-vriendin van Holleder gehoord, Sandra Den Hartog. Justitieverslaggever Remco Andringa is bij de zaak. Remco, hoe zit Sandra Den Hartog erbij? Nou, dat is lastig te zeggen, want zowel pers als publiek kunnen haar niet zien. Ook Willem Holleder niet. Uh, ze zit afgeschermd in de zaal, net als de zussen eerder in dit proces. Uh, we kunnen haar natuurlijk wel horen. En uh, ik moet zeggen dat ze een hele rustige indruk maakt. Het verhoor van de zussen was vaak een stuk feller van toon. Sandra den Hartog, die spreekt heel beheerst. Uh, laat zich niet overmannen door emoties. En dat is toch wel uh, gelijk een, een groot verschil met de eerdere verhoren in, uh, in deze zaak. En wat zegt ze over haar ex-vriend? Ja, ze heeft vanochtend beschreven hoe ze met Willem Holleder in contact kwam. Na de dood van haar man, ook een crimineel. Uh, Holleder wierp zich toen op als een soort uh, beschermheer. Hij was uh, aardig en uh, zorgzaam. Ze voelde zich veilig bij hem. Uh, dat veranderde gaandeweg. Uh, hij werd steeds uh, ja, bozer en bozer. Maar in die boze buien kwam hij uh, ja, ook met een soort uh, dreigende bekentenissen, zei Sandra den Hartog. Hij zou verschillende liquidaties hebben aangekondigd door haar uh, te waarschuwen uit de buurt te blijven van bepaalde mensen. Die gaan liggen, waarschuwde Holleder dan. Uh, ja, En hij kreeg achteraf gezien keer op keer uh, gelijk. Uh, soms was hij ook boos omdat hij ergens achter was gekomen... en begon hij te dreigen. En dan zei hij, nou, uh, bijvoorbeeld over crimineel John Mierenmet... die komt nog wel aan de beurt. Uh, of iemand die met de politie praatte. Uh, nou ja, dan zei hij van, uh, ook die gaat liggen. Ja, dat zijn belastende verklaringen. Krijgt Holleder de kans om op haar te reageren? Ja, die kans krijgt hij zeker, morgen. Uh, ik verwacht alleen niet dat hij zelf vragen gaat stellen, maar dat hij dat overlaat aan zijn advocaat. Uh, zelf zit Holleder er vandaag uh, bij, zoals meestal uh, in dit proces, redelijk onrustig. Hij schuift veel heen en weer op zijn stoel. Uh, dan, dan zit hij het ene moment weer met de armen over elkaar en het volgende moment is hij uh, weer druk van alles aan het, aan het opschrijven. Uh, maar waar hij zich tijdens de verhoren van zijn zussen wel eens uh, liet horen af en toe, houdt hij zich. Tot nu toe helemaal stil. Justitieverslaggever Remco Andringa.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 In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Grenoble... is vanochtend een automobilist met opzet ingereden op militairen. Niemand raakte gewond en de auto reed door. De automobilist is nog voortvluchtig. Het is niet duidelijk of het een aanslag was. En presentator Rick van de Westerlaken... gaat de tv-programma's Wie is de Mol en Eén Vandaag presenteren. Hij komt ook af en toe op de radio. Van de Westerlaken komt over van Net5 en SBS. Daarvoor werkt hij jarenlang als presentator bij de NOS. Het NOS-journaal. Het kabinet komt waarschijnlijk in mei met een standpunt over het afsteken van rotjes. Minister Grapperhaus zei vlak voor de ministerraad dat er nog volop wordt overlegd... met de politie en de fracties in de Tweede Kamer. We zijn nog helemaal niet zover om definitief dingen te kunnen zeggen. Dus uh, dat moeten we ook niet doen, want dit is een belangrijk onderwerp... voor hulpverleners, politie, maar ook voor burgemeesters... en ook gewoon voor mensen in het land... Deze week was er verwarring over een verbod op het afsteken van rotjes. Dinsdag leek het erop dat Grapperhaus en staatssecretaris van Veldhoven zo'n verbod wilden. Een dag later bleek dat er in de Tweede Kamer geen meerderheid is voor een verbod. Behalve de ChristenUnie is geen enkele regeringspartij enthousiast. ProRail heeft voor het eerst flitspalen neergezet bij twee spoorwegovergangen in Hilversum. Automobilisten, scooters en brommers die het rode licht negeren... En snel nog even onder de spoorbomen doorrijden worden geflitst, vertelt de medewerker van ProRail. We kennen dat van uh, verkeerslichten of, uh, of voor te hard rijden. Maar dit is de eerste keer dat we doen bij een uh, overweg. Ja, en waarom is dat nodig? Dat is nodig omdat nog steeds heel veel mensen de rode lichten legeren. Uh, ze, gaan er, ze geven nog even gas als de bomen dicht gaan. Of ze gaan te vroeg rijden als de bomen weer open gaan. Dat is gevaarlijk. Um, er kan altijd nog een trein aankomen. Je kan stil komen te staan op de overweg. Uh, er bestaat een groot risico. Er gebeurt relatief weinig dat er een, een aanrijding is. Maar eentje is te veel. Uh, het is een hele grote impact. En een trein geeft niet mee. Een trein wint altijd. De eerste tijd krijgen overtreders een waarschuwing. Maar vanaf eind april worden er in Hilversum boetes uitgedeeld. Voor een auto is dat 230 euro. Voor een scooter of brommer 160 euro. Voetgangers en fietsers worden gecontroleerd door speciale opsporingsambtenaren... die delen boetes uit van 90 euro. Het weer in het westen, de meeste zon vandaag. Landinwaarts ook kans op een bui. Het is maximaal 9 graden. Vanavond en vannacht regen. Morgen eerst in het noorden nog een bui. Verder soms zon. En dan wordt het 9 tot 12 graden stevige stellingen, pittige meningen... en een debat, debatvoorzitter. Zometeen schakelen we weer naar het Lagerhuis. Daar hebben we mee nu, Armen Naart. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Weert, Noord en Maarhezen vijf kilometer file door een ongeluk. Een kwartier vertraging in de rechte rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda... tussen knoopert te uh, sorry, tussen Knoop het en Knoopert-Ridderkerk... vier kilometer file. Door bergingswerkzaamheden tot vier uur... de hoofdrijbaan dicht. Uh, er is een cementwagen... Omgekanteld. En er moet ook cement van de weg worden geschraapt. Omrijden via de A29 of via de twee rijstroken die wel open zijn op de A16. De vertraging is niet zo groot op dit moment. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Staat tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer file. kapotte auto. Wij zijn nieuw. Nieuw 10.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 Midden-Mijn 2,5 en Patrick Rodiers de nieuws BV. Goedemiddag, Margot Boer die streed haar hele schaatsleven lang tegen de klok en tegen de vierde plaats. Na half twee praat ik uitgebreid met de vrouw die eindelijk de ban wist te breken. Dat is om half twee, maar nu eerst. PV presenteert het lager. Ja, een bijzonder goedemiddag vanuit de kelder van het BNN-Vara-gebouw. Hier is het lagerhuis met het koopboek van Steen Kluivert. Winkels open met dodenherdenking en schelden op de politie. Onze debaters vinden daarvan alles van en ze staan hier weer helemaal klaar. Maar wie ook klaar staat is Francisco van Jolen, want minister Grapperhaus, die is het zat. Hij wil dat haatzaaien, zoals imam, imam Fawas Juniet deed, strafbaar wordt. Ook als de vrijheid van meningsuiting daarvoor wordt ingeperkt... Daarom luidt onze stelling alleen voor jou, Francisco... je moet de vrijheid van meningsuiting nooit inperken. Mag ik daar iets over zeggen, nu? Hier? Ja. <lacht> Jij ja, ja, maar... ja, mag dat zeggen, ja? in, in, okay. in, in dit de, in de theater van de uh, vrijheid van nou, meningsuiting. Ik zeg het niet graag, hè? maar ik vind het toch veel te veel eer... voor deze Haagse haatsmurf. Uh, die man, die, ja, die heeft een uh, volgelingen. Heeft hij amper? Er is geen 100. Ik zat op YouTube te kijken naar zijn preken. Die worden door 158 mensen bekeken. Als je stoplicht neerzet. Sterker nog, een uh, treinovergang waar een camera op staat. trekt veel meer kijkers dan deze Pipo. En ik vind het te veel eer om voor die man de wet aan te passen. Uh, echt niet doen. Zonder veel tijd. Dankjewel, Francisco. Dan de debaters van vandaag. Anne van der Zwaluw, studenten uit Kwaaiedamme, vlakbij Overzande. Ewout Klok, benzinepomphouder uit Hogeveen. Sjoerd de Vries, bedrijvendokter uit Rolde; Marcel Blekendaal, polderwachter uit Maars. Margeet Kok, bedrijf en adviseur uit Bunschoten. Op naar stelling 1. Het Lagerhuis van Rotterdamse winkeliers om tijdens dode herdenking de winkels geopend te houden, leidt tot veel ophef. Een meerderheid in de nieuwe gemeenteraad wil dat de winkeliers alsnog de deuren sluiten, ook al valt de herdenking samen met een koopavond. Winkeliers in Rotterdam willen hun zaak open hebben op de avond van dode herdenking. Dan kan je bijvoorbeeld een spijkerbroek kopen, of gewoon een leuk outfitje, of goede sneakers, om er bij bevrijdingsfestivals goed uit te zien. Ja, tegen knalprijzen bijvoorbeeld. En daarom luidt onze stelling. Prima, een koopavond op 4 mei. En ik let natuurlijk op of ik een beetje stil word van de discussie. goed Nou, ik ben er absoluut niet mee eens. Omdat ik vind dat gewoon zoveel mensen op een verschrikkelijke manier... gewoon vermoord zijn. En zoveel mensen geknokt hebben voor de vrijheid van het land. Dan mag je best wel een, uh, je respect vertonen. En die dag gewoon uh, je winkels gewoon dicht houden. Ewald. Als er één plaats is die hier iets van mag vinden, is dat Rotterdam. Want die hebben echt heel veel nare gevolgen van de oorlog. En ik ben het ook helemaal eens met de winkeliers. Ik heb zelf het tankstation. We zijn al jaren open op Oudejaarsavond. Door, denk ik. En het mooie is dat ook onze klanten houden allemaal rekening... met dat moment van twee minuten stilte. En er is nog nooit een, een onvertogen woord over gevallen. De radio gaat stil, televisie gaat uit. Twee minuten denken we eraan, maar daarna gaat het leven weer door. Margreet? Nou, ik vind het wel een mooie instelling dat we als land... gewoon via mij allemaal stil zijn wel niet naar de winkel gaan. Uh, ik vind het een beetje morele armoede dat we alles moeten wijken... 20 voor 7 om maar uh, te kunnen shoppen of andere dingen te kunnen doen. Dit is niet alleen doden, je, van de doden vind ik van 1945... maar gewoon alle mensen die sterven voor vrijheid, onze vrijheid. Ja, maar dat doen we dan die twee minuten. En als we daar allemaal bij stilstaan... dan vind ik dat ook een groter respect tonen... dat je daar twee minuten bij stilstaat. Ik vind dat maar prachtig. het hele leven hoeft niet stil te liggen. Margeten. Ik vind dat prachtig. Maar uh, het is toch wel... voor veel uh, mensen in Nederland... die staan er gewoon niet bij stil. En dan zo'n moment... oké, okay, het is dus 4 mei, waarom? Door de denken, oh ja, winkel dicht. Eer de boodschappen doen. En dan gaan we de volgende Marcel. avond in kopenavond houden. Ik zou denken, ga gewoon op tijd je boodschappen doen. En dan kan je om zes uur thuis zijn. En dan uh, rustig, voor mij hoeft het niet. Die uh, gewoon dicht. Anne? Ik heb zelf wel eens gewerkt, ook op de avond van dodenherdenking. En we hebben gewoon vanaf vijf, zes uur tegen al onze klanten gezegd... Goh, let erop, om acht uur gaan wij naar achteren, we draaien de muziek zachter... en we, twee minuten zijn we even niet aan het werk. En ik denk dat het feit dat het leven gewoon doorgaat... gewoon werken, ontspannen en herdenken dat dat best samen kan in één avond... Sjoerd, vind jij het genoeg, twee ja, ik snap dat ze stilstaan bij ze pommen, staan ze altijd al. Dus dat heeft er gewoon <laughs> helemaal geen enemal moeite mee te maken. Ik vind gewoon dat mensen het verdienen om respect te, te hebben en, na te, en om te kunnen denken over wat ze in het verleden gebeurd is. Maar we moeten ook niet denken dat het een nieuw fenomeen is. Het gebeurt veel, het, het, eerder gebeurde het ook. Als uh, de denk op een koopavond viel, waren de winkels niet dicht. Toch vind ik dat. Ze bent, maar Anne? moeten we dan de hele avond dan. Ik, ik kijk altijd heel graag naar die uitzending, ik vind het prachtig. Maar niet iedereen kan je dwingen om een uur lang... naar die televisie gaan zitten te kijken. Dat, dat kan je ook niet dwingen. Mensen zijn ook vrij, dat is ook wat we vieren op dodenherdenking... ook vrij om te doen wat ze willen. En dan is tussen acht uur en twee over acht... is dan even die twee minuten stilte en verder vrijheid, blijheid. Margreet, is twee minuten genoeg? Ja... Het is intens, hè, als het in de winkel gebeurt, alles uit. is hartstikke intens, maar in het algemeen, echte eikmomenten... en het zijn, is de doel derdenkingen, is dat heel mooi... als er gewoon ook met winkels gaat. Maar, maar voor nee, is. Wat, jij, wat jij zegt met dat intens, dat is ook zo. Hè, want we ik. hebben die twee minuten stilte, ja. en het, is ja. gewoon, uh, heel, he, het ja. geeft ook een heel Vijf, warm gevoel... Ja. Vier, als je met elkaar twee Dier, minuten drie, stil bent. Mee eens, en ik gras het niet. Ja, Patrick, ik miste toch een paar elementen nog in discussie. De, de, de herdenking vindt plaats in het centrum van de stad. Hè. Dus dat betekent dat die stoet met mensen die het gaan herdenken... die moeten dan langs al die geopende winkels. Ik weet niet of dat een goed idee is. En voor de rest vond ik het sterkste argument natuurlijk van Sjoerd... van als je bij de pomp staat, dan sta je al stil. <hijen> nou ben je pas tien en je hebt in totaal veertig... 40 recepten hierin. Ik vond het heel leuk om te koken. Na mijn, uh, na mijn voetbalwedstrijd vond ik het heel leuk om in de keuken te staan en creatief te doen met alle soort gerechten. Wanneer ben je begonnen met koken? Uh, toen ik uh, eigenlijk uh, klein was. Oh. Ja, Shane Kluivert, de zoon van Patrick Kluivert, tien jaar oud en druk, druk, druk, druk, actief op Instagram, als vlogger op YouTube, en hij voetbalt natuurlijk ook bij het grote FC Barcelona en heeft nu zijn eerste Kookboek uitgebracht. Ja, en ons stelletje luidt daarom: Shane Kluivert met zijn kookboek, dat is gewoon kinderarbeid. En ik let natuurlijk of het een volwassen discussie wordt. <lacht> Margeet. Zeker kinderarbeid. Uh, hartstikke lief jongetje, geweldig, hele mooie vader. Ik heb gezien op televisie. Apatros natuurlijk. Maar mijn zoontjes van tien zouden maar eens achter een haringkarretje moeten staan en haring inpakken. Dan valt de wereld over je heen. Kinderarbeid. En dat jongetje wil ook tijd hebben met zijn leven te spelen. Ja, niet belachelijk. Ja. Dat is echt, dat, dat, dat, jochie, dat zit thuis een beetje te knoeien met zijn pannetjes en zijn potjes. En die heeft daar echt ontiegelijk veel zin in. Die schrijft er een boek over. Die staat niet achter de Harika. En die is gewoon lekker bezig op zijn zolderkamertje te knippen en te plakken en in zijn Instagram, uh, weet ik veel. En dan komt dit uit. Denk je dat hij formuleren. zelf dat boek schrijft? Denk je dat zelf? Nee, Sorry, Denk je dat hij zelf dat boek schrijft? Nee, natuurlijk. Nee, ja, dat natuurlijk is dat geen kinderarbeid. Kinder omdat iemand anders dat boek schrijft en al die andere dingen voor hem doet. En zijn handtekening komt eronder en zijn naam wordt eraan gelieerd. gewoon. En Karin die familie, wil gewoon dus, veel geld verdienen. Dus het is marketing, kindermarketing. Het is gewoon kindermarketing. dat ja, ja, is arbeid. Marcel. Ja, ja, mijn zoon staat ook thuis te koken. Maar dat hoeft niet, dan zitten we niet de volgende dag bij Umberto Tan te vertellen hoe dat allemaal gaat. Dus eh, laat je lekker thuis koken. En maar laat denk, ze boeken schrijven. En Marcel, dit is, dit is goedkoop. Hey, want het jochie heeft via Instagram en Facebook en zo... zoveel volgers. Die valt daarin op. Het is ook nog een heel aandoenlijk jochie. En hij zat dan nou niet met een uitstraling... dat ik dacht van, jonge jong, wat heeft het jochie het zwaar? Nee, maar ik denk dat daarachter dan weer allemaal mannen zitten die hun zakken zitten te vullen met uh, dat jongetje. Dan kan je mooi... en Laten we een boek schrijven en dan gaat dat geld... Dat Had komt bij ons dus die, erachter alle, zitten. Alle. die ik, ik kan allebei de kanten wel begrijpen, maar het is... Uh, ik volg hem op Instagram. Ik volg hem al bij Slang op Instagram. Nee, dat is echt... Ik ben fan. Ik ben Shane-fan. Het is een ongelooflijk schattig jongetje. En zijn, dat die, zijn, die, zijn die recepten een beetje lekker? Ja, dat weet ik niet, want ik hou zelf niet zo heel erg van koken, maar oh. hij kan heel goed voetballen. Dat, dat kan je wel zien. Hij kan heel goed voetballen. En dat is heel lekker op te zien. En ik zie er ook gewoon een straalend jochie... zin in de toekomst. En zijn ouders zijn ook bekend... met wat roem en beroemdheid met je kan doen. En ik heb het vertrouwen in dat die ouders... daar best wel een beetje op toezien... Uh, dat het allemaal in goede banen gaat. Oh, Dus het wordt. ligt allemaal ja. Margreet dat ze niet bekend is. En daarom mag haar zoon geen haar in kaken. Ja, dat zou voor mij ook mogen. Maar de, ik heb het idee dat het bij Shane... meer een soort hobby is dan dat het echt arbeid is. Nee, maar Patrick, Volgens mij is het niet zo dat de ouders zeggen, en nu ga je een kook beschrijven, en uh, nu ga je nou. een YouTube-kanaal. Dus nee, Patrick, dat is wat anders. Als, als de, de zoon van Margreet achter een haringkaart moet staan te verkopen, er moet dan niks. is het arbeid. Oh, Er moet niks. Nee, maar goed, dan heb je een arbeidsverplichting aan, aan die haringkaart. Hij gaat er niet voor zijn lol staan. Dat is gezellig met je vader mee. Nou ja, oh, dat is prima. Maar dan zit er geen arbeidsovereenkomst aan vast. Nee. Maar die Shane Kluiver, die, die, die zit gewoon een beetje te, te, te, te pielen met ja. zijn appeltje... Keltereen, dus Keltereen. Keltereen, ja. Mijn zoon wil ook al heel lang werken. Maar dat mag niet, want hij is nog geen 14. hij nou, vind het rijden. hartstikke leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou. <tie> maar hij kan toch gewoon lekker polder wachten? Ja, dat vind je heel gezellig, maar hij wil, hij wil geld verdienen. Hij wil, uh, maar dat mag niet, want we hebben een, een wet op kinderarbeid die dat verbiedt. Ja, en dat is, volgens mij is het goed recht. En uh, laat die jongens maar eventjes... Sure, leuke dingen doen voor het leuke. Ja, we hebben een wet. Maar thuis hebben kinderen ook uh, altijd opgevoed om dingen te doen. Dus kinderarbeid is in ons huis heel gebruikelijk. Anne? Uh, uh, nou, als ik het even terughaal, ook naar de sport. Er zijn ook heel veel kinderen bij. Als je de top soms wil bereiken in het voetbal of zo... zijn er ook kinderen uh, bij die trainen soms ook al van 8, 9, 10 jaar. Om gewoon zich vol in te zetten om die, om die top te halen. Ja, is dat dan ook kinderarbeid of niet? Als je een hobby toevallig heel erg leuk vindt. Ja, daar kan je ook over discussiëren. Ja, moeten dan kinderen pas gaan trainen vanaf 18... om uh, het Olympisch goud te, ja, maar te winnen. Ja, volgens mij of, moeten we ook niet vergeten... dat die Shane Kluivert ook nog voetbalt bij Barcelona. En voor mij legt dat ook nog heel veel druk bij zo'n jochie. Ja. Kortom, behoorlijke ook. Dus, Kortom, dat ja. moet allemaal kunnen. Dus geen tijd om te leggen. Ja. Nou, volgens mij is dat nog geen arbeid voor hem. Ik vind, ja. ik vind dat we hier allemaal van zo zwaar over tillen. Het is, uh, het, is, uh, ik vind het, het is voor mij al alleen maar hobbymatig... wat ja. een jochie schrijft. En die krijgt daar heel veel aandacht voor. En volgens mij wordt hij niet verplicht die kookboeken te schrijven. Geet, snel! 3, 2, 1... Oh, sprakeloos! Heel goed. Ja, Margreet en Marcel komen natuurlijk met de ijsterk argument... het gaat niet over Shane, het gaat over de wet. En de wet verbiedt kinderen om haar te verplegen. En Shane is gewoon promotiemateriaal, of hij dat nou leuk vindt, ja of nee. En als je, ik zou zeggen, lees eens een biografie over een kindartiest... bijvoorbeeld Michael Jackson, en dan weet je hoe leuk het is. Het Lagerhuis. Fuck jullie. Fuck de politie. Agenten mishandelen, of ze uitschelden of bedreigen... dat gebeurt zo'n 25 keer per dag... Politie telde vorig jaar duizenden incidenten. Een dikke middelvinger voor justitie. Ja, de meneer die je net zo hoorde schelden was rapper Red D met het nummer fuck de politie. Want dat gebeurt met regelmaat. Ongeveer één keer per uur wordt er ergens in ons land een agent uitgescholden, mishandeld of bedreigd. Ja, en onze stelling luidt, de politie moet niet zo bekeuren, uh, sorry, de politie moet niet zo zeuren, uitgescholden worden, hoort bij je vak. Ja, ik let op of mensen wel een beetje op hun strepen gaan staan. Shoot! Ja, kijk, die 25 keer, hoeveel politieagenten zijn er in Nederland? Ik vind het reuze, meevallen eigenlijk. Ja. Ik, ik, ik, ja, ik sta er helemaal niet verbaasd op heb je, je 20.000 man om die 25 aan te pakken. Als je het dan nog niet redt, ik snap er geen bal van. Anne, de anne, Anne, nee, kijk, Ik zal eens wat vertellen. Ik heb acht jaar in de zorg gewerkt. En ik heb daar de donkere kanten meegemaakt van wat het met je doet om heel de dag uitgescholden te worden. Om geslagen te worden door cliënten. Dat kan niet, dat mag niet. Daar is nergens ruimte voor. Niet in de zorg. Niet bij de politie. Nergens niet. Het kan gewoon niet. Het hoort er niet bij. Sure. Ik heb jarenlang in de hulpverlening gezeten... en mijn pok volgescholden gekregen. En dat hoorde gewoon bij mijn vak. Nee, in dat maar hol. Het hoort niet. Nee, het, het gaat, gaat erom van wie de staat. Ver nee. Als mensen gewoon achterlijke gladiolen zijn en zeggen dingen, dan hoort dat maar erbij. Ik vind die 25, we hebben het over 25 ik, overtredingen per dag, daar gaat er helemaal nergens over. Ik hoor hier 25 het woord achterlijke gladiolen. Als ik gladiolen hoor, denk ik altijd: jou nee, maar ja, zo maar zo een volwachter. gladiolen... Laten een beetje met respect met de presentator omgaan. Zo is het, ja, precies. hè? Nee, ik vind 25 keer te veel. Ja. Ja, het, is gewoon, het moet niet. Dat, je doet gewoon normaal tegen mensen. Je mag best oneens zijn met een agent als je een bekeuring krijgt. En daar mag je best een discussie over aan gaan. Maar dat doen we hetzelfde als we dat hier doen. Gewoon netjes met uh, elkaar met uh, je en jij aanspreken, Allah. Maar niet met achterlijke gladiool enzovoort. En uh, niet ernstig. Laten we het gewoon een beetje netjes houden. Dat, uh, dat lijkt me een beetje bij de samenleving uh, horen. Eemals. Gewoon met elkaar omgaan. Dat en niet hoort erbij je bent politieagent, je hebt een uniform, maar je bent gezasdrager... dus dat hoort erbij dat je uitgescholden wordt. Maar dan dan vind ik ook dat ze het recht mogen hebben... om ze zo gigantisch neer te knuppelen... dat ze een week lang niet naar het toilet kunnen. En dat ze aangepakt worden en dat er dan niet huh? een van komt van... het is oneer, oneerbaar geweld wat ze gebruiken. Nee, dan moeten moet ze ook de gevolgen, uh, gevolgen inzien. Nou, en om dat nou te voorkomen, laten we nou maar gewoon met elkaar omgaan. Magreed? Uh, Uitschel, dat hoort er gewoon een beetje bij mishandelen enzovoort, nou, he, zero tolerance, maar uitschelden ach. Als een jou een bekeuringgever wil plaatsen van 150 euro... dan ben je best zeggen, maar ben je toch een lul? Ja. <tie> ja. ja. ja. ja. ja. ja. Uh, Anne? Ja, ik, op zich ben ik het daar wel mee eens dat je een keer zegt van... ah, shit man, of weet ik het wat. Maar wat er ook gebeurt, en dat zijn de situaties die ik ook ken... ik ben een keer heel de dag achterna gezeten door een vrouw... die me de hele dag toen ik aan het werk was, aan het uitschelden was. En alleen maar schelden, schelden, schelden. En daar word je als politie nog veel meer mee geconfronteerd. Ik had alleen de zorg mensen om me heen... die me daar ook nog een beetje mee konden helpen, een zorgzame types. Maar, maar als je dat als politie dag in, dag uit hebt, dat hoort niet, dat kan niet. Dat gaat ten koste van je werk. Dan hou je het ook al helemaal niet vol tot je 65 ste 67 ste Dat moet gewoon niet kunnen. Maar Sjoerd, je hebt het blijkbaar ja, wel volgehouden. Hoe, hoe, ja, nee, kijk, hoe, hoe, lang, hoe lang duurt schelden nu eigenlijk? Ik bedoel, als je, je ja, geschoold wordt zo'n agent... krijg krijgt tien, tien, tien, tien minuten, een half uurtje, enzovoort. Er zijn gewoon mensen die af en toe een keer door het lint heen gaan. Dat hoort er gewoon bij. Mensen worden af en toe onder druk gezet, of voelen zich onder druk gezet. Maar ik vind dat jullie graag wel anders uitlaatklep. Niet dat ze dat willen. Tuurlijk zouden ze liever op een beschaafde manier met mensen willen praten. Maar soms lukt het zo'n mensen eventjes niet. En ik vind dat een agent daar gewoon op ingesteld moet kunnen maar zijn. Maar ik vind bij jullie wat anders. Jullie hebben een beroep. En, uh, oh, uh, uh, ja, bij ja, ja, jullie hebben een beroep waarbij je dat uitschelden misschien uh, wel vaker tegenkomt. Maar jullie kunnen de politie bellen. dan komt de politie. Ja. Maar wie belt de politie als uitgescholden worden, Die belt niemand. Die moet dan het bellen gewoon ze jou, te want jij uh, maakt de korte Ja, mee. Ja, ja, Margreet? Ja, ik ben nog steeds van Ik laat van je afrijden, maar het gaat ook om he, le, de ton, de ton, muziek. Uh, dus uh, zo'n uitglijden van, ja, we ben je toch geluid? Ik vind gewoon he, niks... Mishandeling, zero tolerance, en dat vloeit er dan vaak uit voort. Dus dan is het echt zero tolerance. En uh, he, met die lasers ja. of wat zijn die? Thezers. Teasers. Ja. Allemaal, alle politieagenten mee, mee, uh, mee uitrusten en meteen aanpakken. Marcel, hoor, hoor je dat? Iedereen zegt gewoon... ja, je moet een beetje schelden, moet kunnen... Een beetje schel, beschaafd schelden. Ja, maar je, mag, je, je moet dus tegen... Ik hoor net dat je tegen de politie gewoon lul uh, moet kunnen zeggen. Nou ja, ik vind het niet. Nee. Ik vind dat Nee, laten we een beetje met respect. En de, het, het is volgens mij een beetje te ver de verkeerde kant op doorgeslagen. Je kan nu alles zeggen tegen elkaar. Laten we gaan weer een beetje terug. Een beetje gas terugnemen. En uh, respect voor die mensen. Die doen het ook niet voor een plezier. Ja, ik hoop ja, het eigenlijk wel. wel. Maar, Anne? Ja. Ja. Ik studeer op school voor duurzame inzetbaarheid... om mensen lang en gezond aan het werk te houden. En het is gewoon een feit dat als je dit dag in, dag uit uh, hoort... sommige mensen kunnen er heel goed mee omgaan. shoot, kan er supergoed mee omgaan. Maar het kan ook behoorlijk op je wegen. Gewoon psychosociaal kan het gewoon super zwaar zijn. En daar maak ik me ook gewoon zorgen om. En daarom moet het gewoon niet kunnen. Want zo houden we toch ook geen politieman meer over. Wie nee. gaat dit werk doen? Lieve aan, het is wishful Drie. drinking. Twee, dit blijft. Drie. Ja, Patrick, ik weet niet beter dan als de politie uitscheldt, Dan krijg je gewoon een bekeuring. Dat is toch wat er aan de hand is, of niet? E Dat was, zo was het toch geregeld. Je, als, je, als je politie gaat uitschelden, krijg je een bekeuring. Ja, maar als dan je, word je nog harder uitgescholden. Als je dan, ja, Ik heb altijd geleerd, je, moet wel je mag wel schelden... maar alleen met je lippen op elkaar. Fantastisch, prachtig. Dankjewel, Francisco van Jolen. En ik bedank ook onze debaters van vandaag. Anne van der Zwaluw, Ewout Klok, Sjoerd de Vries... Marcel Blekendaal en Margreet Kok. Dank jullie wel, lief publiek. En wil er een keertje bij zijn, ga dan naar het lagerhuis En nu geef ik graag het woord terug aan Willemijn Veenoven. Dankjewel, Patrick. Volgende week donderdag half twee weer een nieuwe editie van Het Lagerhuis. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven en Patrick Roodiers. De nieuwsbv. Oh. Zometeen in Radio met Ballen. Een vrouw die een paar mooie medailles in de kast heeft hangen. Maar toch net iets te vaak naar haar zin naast het podium belanden. Ze zit naast me. Schaatser Margot Boer. We gingen allemaal, allemaal gewoon langzaam. Dat ja, is wel leuk. Ja. En dat was de nervositeit van de debutante Margot Boer. Gelukkig had ze er op het ijs geen last van. NPO Radio 1. Het is half twee uur. Het nos Gaat Gert de A16 van Rotterdam naar Breda is nog zeker tot vier uur vanmiddag dicht. Rijkswaterstaat heeft grote moeite om een betonwagen... die vanochtend kantelde weg te halen. De wagen ligt onder een viaduct. en moet eerst worden weggeschoven en kan dan pas worden getakeld. In Amsterdam-Noord is vanochtend een man in zijn bedrijf doodgeschoten... volgens getuigen door iemand die zich voordeed als een sollicitant. De politie bevestigt dat het slachtoffer van de liquidatie... de broer is van Nabil B. Nabil B. is de kroongetuige in het proces over de Mokkeroorlog... in de Amsterdamse onderwereld.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 Elke donderdag praat ik uitgebreid met een topsporter... over de voor- en de achterkant van de topsportmedaille. En vandaag zit er iemand naast mij die altijd wil winnen. Altijd. Mm -hmm. En waar het mentaal even anders moest om tot haar sportieve hoogtepunt te komen. Op de winterspelen in Sochi. Naast mij, oudschaatser Margot Boer. Margot, goedemiddag. Goedemidd goedemiddag. Leuk dat je er bent. Um, we beginnen, uh, mooi. We beginnen met een paar hoogtepunten uit je carrière. Het is een goede bocht voor Boer. En ze blijft van Ries uh... voor... Ze is sneller dan de eerste omloop, dat is goed. Maar is het genoeg? Wauw! Margot Boer is Kodaira voor. Margot Boer staat nu tweede met twee vrouwen aan de start. Margot Boer pakt die ook een plak. Sangwali en 7, ja. 86, de Boer gaat naar Brons! Boer, Boer gaat naar Brons en 37,28. Dat is uh, ja, Olympisch record. Olympisch record voor wat het waard is. Maar eindelijk toch die medaille voor Boer. Ja, echt geweldig. Onbeschrijfelijk, al die mensen gewoon op het podium mogen staan... en de vlam voor je. En, ja, het is echt geweldig. Boer en Vakulina. Ja, ik ga er wel uh, absoluut voor. Elke meter zal ik, uh, ik voor vechten. Boer gaat goed naar de 200 meter. Boer gaat heel goed mee. Van Koer, 76. Die kan goede schopproppers rijden. Fatcomina heeft het moeilijk hier. Van Boeren naartoe, het gat is wel groot. Het gat is groot. Roer wint dit in 1,14,90. 14, 1490 en Boer halen voor Nederland zilver en brons. Ah, ja, het geeft wel een speciaal gevoel ik denk. Nou ja, dit is wel het moment. En gewoon alles of niks. Gaan we strijden ervoor. En dan ja, het is het gewoon prachtig. Margot Boer naast mij. Wat een klein glimlachje. Ja, zie ik. Je stond bekend als degene die, die, die bijna altijd vierde werd. Um, en, en dan sta je op het podium, Je je twee keer brons. Ja. Hoe belangrijk is dat dan? Ja, dat was heel belangrijk. Het was wel echt een, uh, een beloning, zeg maar. Op alles uh, al, ja, wat ik er allemaal voor heb gedaan... En ik wist dat het er gewoon ergens in zat, en, uh, maar dan moet het er ook nog wel een keertje uitkomen. En uh, op zo'n uh, Olympische uh, ja, Spelen om dan op het podium te mogen staan, dat was echt een droom die, ja. uh, die uitkwam. Vind je het nou vervelend als ik dan zeg, van je staat bekend als degene die heel vaak vierde werd... Ja, nou ja, het is zo. Het is een feit. Dus uh, ja, dat, daar, daar kan je niet zoveel uh, nu niet meer aan doen. Als ik er maar achteraan voeg, maar heeft wel het werk op ons gewonnen. Dat ja, is klopt. Dan. Ja, dat uh, maakt het wel extra bijzonder, die, uh, die bronzen medailles... om uh, ja, toch wel een keer wel op het podium te mogen staan. ja Als je nou kijkt naar jouw concurrentie, Anis Das, die ging naar Pyeongchang. Die is ongeveer even oud als jij. Ja. Jij bent al vier jaar gestopt. Denk je dan niet... Mm. Dat had ik ook kunnen staan. Uh, nee, ik heb dat wel aardig losgelaten. Ik heb twee jaar geleden ben ik echt gestopt met wedstrijd ja, okay. en, uh, en ik ben nu wel echt... Uh, ja, echt de wedstrijdstress, die, die mis ik absoluut niet. Mm. Ik trainen nog wel en de fitheid. Vooral uh, om uh, hoe fit je was eigenlijk tijdens het sporten. Dat mis je? Ja, je ja, nee. hebt nu niet, gewoon niet zoveel meer tij, niet tijd om uh, twee keer per dag uh, te gaan sporten. Je ziet er vrij fit uit, hoor, vind ik. Nou, dankjewel. Maar, je bent geen tientonnen geworden. Dat, nee, uh, nee, je blijft wel een beetje fit natuurlijk. En uh, ja, gewoon, uh, je hebt zo lang ook gezond gegeten en uh, gezond geleefd... dat dat ook wel als, uh, zijn uitwerkingen uh, blijft hebben. Maar ja. Uh, ja, om echt nog twee keer per dag echt te sporten, dat, uh, dat zit er nu niet meer in. Nee, nee, nee je hebt inmiddels gewoon, gewoon een baan, ja. hè? een event manager bij je. Ja, en, uh, alles wat ook wel met sport te maken heeft. Um, Even terug nog even naar Pyeongchang. Jij was daar wel, maar als een soort gastdame... voor het Holland Heinekenhaus. Ja, um, ja. Dus dan moest je de sporters ontvangen en hun familie. Hoe is dat dan om in, ineens in die rol te zijn? Um, ja, Ik vond dat wel heel bijzonder... omdat je zelf als sporter eigenlijk weinig meekrijgt. Dan zit je echt volledig op je eigen, eigen prestatie ben je eigenlijk gefocust. Mm -hmm. En daar kreeg ik echt mee wat sport met je doet met de Olympische Spelen. Wat, ja, er was vreugde en verdriet zeg maar bijna een meter van elkaar... En dat uh, ook met de families en de vrienden. Ik heb daar, uh, was daar gastvrouw. Ik moest zorgen dat alle familie, vrienden... en dat weten ja. in, uh, in het huis uh, gewoon uh, ja, go ja. goed werden verzorgd. Eigenlijk. Dus je kreeg, kreeg als gastvrouw meer mee ja. wat je als sporter meemaakt dan als sporter? Ja, want je bent zo uh, in, in zo'n tunnelvisie om, uh, gericht op, op je eigen prestatie... Dan vind je het heel lullig als iemand anders naast het podium belandt... maar je hebt eigenlijk geen tijd om je er druk om te maken. Ja, ja, en dat had je nu wel. Ja. Ja. Ja. We gaan zo verder praten, maar eerst doen we altijd de bingo-molen. Daar zitten Kijk. vragen in van psychologen. Die zeggen als je die vragen beantwoordt, leer je elkaar snel kennen. Ja. En er zitten ook vragen in van sporters die eerder aan tafel zaten. Okay. Uh, ga maar draaien. Ja. Kijken wat eruit komt. Kijk, nummer 22. 22. 22. Wanneer heb je voor het laatst gehuild waar iemand bij was? En wanneer in je eentje? Uh, nou, in mijn eentje is heel simpel. Gisteren was dat. Uh, maar waarom was dat? Uh, nou, het was uh, een zielig film. Ik uh, laat me altijd uh, behoorlijk meeslepen in films. En uh, dan maakt het niet uit of er iemand bij is of niet. Maar ik moet dan altijd gewoon huilen. Wil je ook zeggen welke film? Uh, uh, Bambi? Even kijken hoor, welke was het nou? A ja, uh, Wonder was het. Wonder? Ja, van uh, een jongetje die uh, is uh, misvormd geboren. En die uh, moet dan voor het eerst naar school. Uh, Oké. Okay. Ja, met alle... Ja, hoe, hoe dat dan je gaat. Je haalt makkelijk maar. in je eentje. En, en voor het laatste gehaald waar iemand bij was? Um, ja, dat is wel wat langer geleden, denk ik. Maar ja, dat zou ook een andere film geweest zijn... Dat, uh, ja. Ja. En wie zit er dan naast je? Mijn vriend. Moet hij dan ook huilen? Of nee, vanwege jou? Nee, maar die oh. weet wel precies het moment. Dat, dan kijkt hij al naar mij. En dan weet hij al dat ik er aan het huilen ben, zeg maar. <laughs> dus ja, die, moet dan heel, die moet daar juist weer heel hard van lachen. Die denkt: van, oh, die zal wel weer aan het huilen zijn. Zellig met jullie. Ja, zeker. Nog eentje. Ja. Even kijken. Nummer 50. 50. Mm, mm, mm. Hoe, uh, ja, dat is op zich een bijzondere vraag. Hoe oud zou je willen worden? Oeh, zo. Um, ja, dat ligt er wel aan welke staat. Maar uh, um, ja, ik zou wel uh, 100 willen bereiken. Ja? ja, dat zou ik gewoon wel mooi, uh, ja, een mooie, mooie leeftijd vinden, ja. denk ik. Dat ja. heb je alles ook wel meer meegemaakt. Uh, maar dan hoop ik wel dat de mensen om me heen ook uh, wat ouder worden. Nog eentje. Ja. Even zien, nummer 30. 30. Ja, als je een... Als je een sporter zou moeten kiezen om mee van leven te ruilen... wie zou dat dan zijn? Oeh, um, Zo, even zien hoor. Um, een zomersporter sowieso. Ik zou wel een keer aan de Olympische Spelen zomerspelen. Hij zit er in ijs, dat heb je nou gehad. <laughs> ja, mag wel iets warmer inderdaad. Ja, een um, ja, in teamsport, dan... Um, ja, even zien hoor. Het mag, mag ook een man zijn, natuurlijk. Op dat niveau. Um, ja, ik zou wel met uh, Usain Bolt willen ruilen. Kees, okay. ja. Nou, dat is geen verkeerde keus. Nee, toch? Nee. Uh, gewoon even een keer kijken hoe dat zeg maar, in andere sporten. Uh, ja, hoe, ja op, op een hoog niveau, hoe daarmee. Uh, je zegt net van het, lekker in de zomer. Maar is het, je hebt het toch niet echt koud als gaat Dat bedoel nee. je niet, toch? Maar meer gewoon dat je. Is het is leuk om eens een ander seizoen te sporten. Ja, <laughs> klopt. Nou ja, dat is sowieso. Wij sporten het hele jaar door. Dus dat ja. maakt in principe niet uit. Maar een uh, zomer heeft. Toch uh, andere sporten, die hebben toch weer een andere uh, ja, uh, sfeer eromheen, eigenlijk. hangen. Ja. Dus uh, vanuit daar zou ik het wel leuk vinden om, uh, om wat meer zomersporten te uh, zijn Bol, nog speel. één vraagje. Ja, ja. even kort. Okay. Nummer 55. 55. Mm -hmm. Volgende bladzijde. Ja. Wat is je mooiste sportherinnering? Oh, nou ja, die hebben we in principe al wel redelijk gehad. Uh, sowieso de, de spelen natuurlijk, het podium. Maar als ik daarnaast eentje uh, moet kiezen... Um, was het denk ik de allereerste keer dat ik uh, um, Nederlands kampioen werd. Dat was eigenlijk het moment dat ik echt dacht... in Assen was dat in uh, volgens mij 2007. 2007. Ja. Um, dat ik uh, echt wel uh, dacht van oké, okay, ik hoor er nu echt bij. En ja. uh, dat gaat vanaf nu echt gebeuren. Dus, ja, ja. Uh, ja, echt wel in mijn carrière een, een belangrijk moment om, uh, ja, waar, om wel door te zetten. Ja. Mooi. We gaan even terug naar de spelen. Namelijk de spelen waar het wat minder ging. De winterspelen in 2010 in Vancouver. Je deed mee op drie afstanden. Luister ja. even mee. En in één keer weg. Gelukkig. En Boer maakt zelden fout. Hele goede eerste buitenbocht loopt gewoon mee met Groves. Ha, ha, ha. Twee armen Boer, los. Ze is op jacht. Goud als dit zo doorgaat. Als ze dit kan volhouden. Wat de kruisje. Ze is Groves dan voorbij. Een geweldige begin van de duizend meter. Vlekkeloos. Margot Boer. Ga je hier de wereld verbazen? 37 8 snelste ronde. Boer heeft nog de buitenbocht. Groves komt dichtbij. Groves komt heel dichtbij. Ze houdt nog voorsprong bij. Nou, nou dat komt Groves. is ernaast. Boer op Groves. Groves komt eraan. Oh, oh, oh, oh. 1'16'78. 1'16'94. Het is goud voor Nesbit, Het is zilver voor Gerritsen. Een brons voor Vooriessen. Hier is Margot Boer. Die leek op koers om nou een prachtige tijd te maken. Maar daar was de benzine echt op. Zij staat nu op plaats 6, zeg ik uit mijn hoofd. Nou ja, zesde op de duizend meter. Je werd vierde op de 500 en weer vierde op de 1500 meter. Ja. Je was in vorm, hè? dat hoor je Maarten Smeens ook zeggen, maar, maar het lukte niet. Wat gebeurde er nou daar in Vancouver? Um, ja, ik was zeker in vorm. Ik was denk ik wel uh, de favoriet uh, samen met Nesbit voor, voor het goud. Mm -hmm. En um, ja, het ging 600 meter heel goed. Uh, totdat moment, zeg maar, ik weer op de kruising kwam. En uh, uh, realiseerde dat het heel goed ging en dat ik wel eens goud zou kunnen winnen. En, uh, ja, toen vergat ik het schaatsen en het, het af te maken eigenlijk. Uh, huh? met, dus, dus je dacht, oh jee, ik kan gaan winnen. Ja. En dat. Wat nou gebeurt ja. er dan met je? Dat je is zeg in? maar. Ik zat in de laatste rit, dus dat is best wel. Uh, ja, zodra je over de finish komt, dan weet je zeg maar je resultaat en ja. wat het heeft opgeleverd. En uh, ja, ik vond dat uh, een heel lastig moment uh, dat ik mijn coach ineens heel uh, heel druk zag doen en ik dacht van, nou, normaal was hij vrij rustig. Dus en dan ga je toch denken van oké, okay, volgens mij gaat het goed... en misschien ga ik wel voor goud. en uh, Ja, dat, dat moment moet je eigenlijk pas na je wedstrijd hebben... in plaats van dat je tijdens je race uh, dat, uh, dat gaat denken. Want dan, ja, je moet eigenlijk je focus houden bij wat je moet doen. En, ja. dat is, gewoon, uh, en is het dat je dan aan het denken was... oh jee, ik ga winnen en dan? Wat gebeurt er ja. dan? Of... Ja, ik had in mijn achterhoofd ook wel... want je weet natuurlijk dat je gewoon favoriet was. Dus mm. eromheen een beetje wel het idee van... ja, ben ik er daar wel klaar voor? voor al die drukte uh, der, die er omheen komt en uh, ik had natuurlijk uh, Marianne Timmer in mijn team uh, die ze al uh, heel jong uh, olympisch kampioen werd ja. en daarna heel veel drukte over zich heen kreeg en ik dacht ja ben ik daar uh, op dit moment in de juiste balans om dat allemaal uh, uh, ja, over me heen te krijgen eigenlijk en spookte allemaal door je hoofd ja dat spookte allemaal nou in een split second zeg maar spookte dat door je hoofd en dat uh, ja dat was uiteindelijk uh, de grootste teleurstelling denk ik in mijn leven ja, ja. Want je zou ook kunnen denken... ik lig op koers, ik ga nog een standje harder. Dat is een ja. andere gedachte die je kan hebben. Klopt. Maar maar mag ik er iets ja. over zeggen? Dat is, ik weet niet of je dat stom vindt klinken... maar het is ontzettend een vrouwengedachte. Ik denk dat nu heel veel luisteraars denken... Oh, wat een onzin. Maar ik herken dat ook bij okay. mezelf wel. Ja. En ook wel bij vriendinnen. Vrouwen kunnen piekeren hè, over dingen. Ja. Oh jee, wat als? Ja, het is een beetje... kan, kan ik het wel? Ben ik er wel ja. klaar voor? Ja, een Man beetje angst, meer bluf. onzekerheid, denk ik. En uh, herken je wat ik zeg, of vind je dat onzin? En zie je dat ook uh, bij mannelijke schaatsers of bij mannelijke uh, sporters? Ja, weet ik eigenlijk niet. Want het is natuurlijk niet echt een onderwerp wat veel besproken wordt. Hmm. Er wordt vaak met de winnaars gesproken en de mensen die niet, uh, ja, er wordt toch uh, altijd een beetje, die, die kruipen stilletjes uh, weg uh, in de kleedkamer en die, die hoor je oh. niet meer. En uh, ja, nou, ja. ik weet voor in ieder geval voor mezelf dat dat echt wel, uh, dat er wel een soort angst of uh, ja, onzekerheid was van uh, ben ik er, kan ik het ja, wel? Ben, ben ik er, ik ik er wel klaar wel, voor? Ja, ja. Je bent uiteindelijk drie jaar later... Ben je, dat was een jaar voor de winterspelen in 2014 in Sochi. Toen ben je naar een psycholoog gegaan. Ja. Waarom heb je zo lang gewacht? Um, ja, ik, uh, het kost gewoon heel veel tijd voor jezelf... om überhaupt na zo'n spelen weer een beetje in balans te komen. Om weer te, te hebben van oké, okay, ik ga er weer voor. en uh, Om het echt een plekje te geven. Mm -hmm. En um, ja, ik ja. zat in een relatie die niet helemaal lekker liep. Dus... Uh, op een gegeven moment was, was ik was gewoon op de bodem. Ik, ik kon niet meer. Ik wist niet meer wie ik was. Ik denk, nou, ik ga naar, naar, naar, de, naar de psycholoog. Ik heb gewoon hulp nodig. En dan kom je naar binnen? Hallo, mevrouw. Was mevrouw, meneer? Ja, mevrouw. Mevrouw de psycholoog. Ja. Ik ben mijn Boer. Mijn topscheidser. En dan? Wat nou ja, dan? het heeft voor mij wel even geduurd dat ik daarheen was. Dat ik ook wel echt wel uh, op een gegeven moment... Ik had al wel veel zelfanalyse gedaan, dus ik, ik kwam er eigenlijk al met een hele analyse binnenzetten. Ja. En ik studeerde ook psychologie, dus dan heb je dan een beetje. Denk van oké, okay, hoe gaat ze het aanpakken? En wat was je analyse waar we het net over hebben? Van, ik twijfel te veel. Ja, ook, maar ook gewoon, uh, ik was iets te, te, te hard voor mezelf. En uh, okay. ik vond het ook lastig als, uh, als ik anders behandeld werd als sporter dan, uh, dan mensen om mij heen, zeg maar. Dus een beetje een schuldgevoel naar mijn omgeving. Dus uh, er waren heel veel kleine dingetjes... die gewoon net mij niet helemaal lekker in mijn vel lieten zitten. En uh, ja, daar zijn we mee aan de slag gegaan. En, uh, en wat heeft ze je geleerd? Um, vooral het oordelen weg te halen, gewoon uh, te leven. Uh, zeg maar, ja, en hier en nu, je hoort het wel vaker nu tegenwoordig... maar uh, echt met ademhaling en echt dicht bij jezelf blijven... en mezelf ook eens afvragen, hoe gaat het nou met mij... En, en dan uh, er wat aan doen. En waar je wat aan kan doen, daar ook echt iets aan gaan doen. Ja. En dicht bij jezelf blijven, je zegt het al zelf al dat, dat hoor je zo vaak, maar het is ook natuurlijk een ontzettend cliché. Dan denk je, ja. zegt, wat betekent dat dan eigenlijk? Dicht bij jezelf blijven. Ja. Um, wat, wat, wat leer je dan om wat meer aan jezelf te denken? Um, ja, maar ook gewoon echt bewust te worden van hoe het nou met je is. En um, ja, hoe, uh, hoe voel ik me nou eigenlijk? En wat, uh, ja, sta ik nog waar ik wil? En uh, ja. echt, echt wat meer na te denken over met mijzelf in het middelpunt... dan wat anderen zouden willen van mij. Ja, ja. En heeft het geholpen? Kan je zeggen dat die twee bronzen plakken, dat je die aan hart te danken hebt? Nou, mede ja. Ja, wel aan meerdere mensen om mij heen. Ik heb veel steun gezocht, maar uh, ja, ik heb uh, ook wel aan het eind... Uh, inderdaad, iedereen die mij in mijn ogen zeg maar, geholpen heeft... heb ik een kaart gestuurd die... Uh, met een bedankje van uh, ja dat ze toch wel uh, een, uh, een deel ervan uh, uit hebben gemaakt. Te hard voor jezelf, hè, zei zijn je net. Maar jij komt over als een, een, een vrij lieve dame, vind ik. Ja, nou, dank je. Ja, <lacht> ja, ik, ik ben ook wel vrij lief, denk ik. Ook wel voor de omgeving. Ik probeer het andere allemaal naar het zin te maken. Uh, en daarbij de eerste gedachte dat ik... Uh, als er dan iets rotst moet gebeuren, dat wat bezig bij mezelf. Want dan kan ik dan zelf wel oplossen, zeg maar. Ja. Uh, maar ja, soms is het ook gewoon goed om dat... Uh, door anderen te laten doen. Maar ja, goed, we gaan een plaat draaien. Tenminste, ik vraag altijd aan de sporter: neem een mooie plaat mee. Je hebt gekozen voor Don't Stop Believing. Van ja. Journey. Waarom deze plaat? Nou ja, het is een eerste de lievelingsplaat van mijn vriend. En van, uh, daarna. Ik dacht dat je meer aan jezelf ging denken. Ja, dat klopt. Nee, het is, ook, uh, het is ook voor mij wel. staat wel echt een teken van. Ja, ik ben altijd wel in blijven geloven. En nog steeds in, in nieuwe dromen. En uh, ja, zodra je zeg maar, ergens in gelooft, dan kom je er uiteindelijk ook wel. Uh, op jouw manier. En draaide je deze plaat ook als je hem nodig had? Vlak uh, nee, nee. Hij ja, is echt pas later. Is dat een beetje bewust geworden van oh, dit is, dit is past wel heel goed bij mijn, uh, bij mijn leven tot, uh, tot nu. Mooi. Don't stop believing, Journey. She took the midnight train going anywhere, just to see. Favoriete nummer van de vriend van Margot Boer? Nee, dat is flauw. En ook van Margot Boer. Ex-graatse zit hier naast me. Wilde dit heel graag horen. Don't stop believing van. Radio. Met b -b -b ballen. Ja, twee jaar topsporter af inmiddels. We hadden het er net al even over. Je zei, nou, ik mis wel dat fit zijn. Dat was zo ja. vanzelfsprekend. Gezond eten en aan je lijf werken. Maar je zei net even, we hadden het erover tijdens de plaat. Van hoe dat dan werkt. van psycholoog en zo. Toen zei je tegen mij: van ja, eigenlijk is, zo, is topsporten is ook op een, een of andere manier rust in je hoofd... meer dan gewoon, tussen aanhalingstekens, werkend leven. Want je hebt heel veel tijd voor bezinning tijdens het sporten. Als je op zo'n fiets zit, ja. twee uur lang. Ja, dat klopt. Ja, gewoon tijdens het sporten kun je gewoon... Uh, ja, je, je bent niet bezig met de computer of, uh, of je telefoon of werk. of. Uh, ja. je, je, je, hebt gewoon, je bent bezig met je hartslag, dat die op de juiste hartslag zit... en uh, je programma af te werken. Het is dat een mindful, hè? met één ding ja. bezig zijn. Ja, zeker. Dus, ah. uh, ja, ja, en dan kun je dan uh, wel eens je, jezelf uh, ja, gewoon de eisen dat je die vraag gaat stellen aan jezelf. En dan, uh, dan kom je wel eens ergens. Maar mis je dat nu? Mis je de tijd om... Nou, de tijd voor dingen. Tijd om af jezelf na te denken, nu je um, gewoon werkt. Ja, nou ja, het is wel lastiger. Want ja met, tijdens topsport, dan hoort het erbij. Ja. Ook uh, in principe hoort het erbij om je prestatie omhoog te krijgen. Maar uh, ja, het zou in normaal normale leven ook meer ruimte moeten krijgen. En uh, ja, dat is toch wel vrij lastig inplannen af en toe. Maar ik probeer ja. het nog wel eens als ik op bed lig... even een half uurtje of zo eventjes... Uh, Beetje rustig aan. Uh, ja, gewoon even. Tussen, uh te bedenken van oké, okay, ja. gaat goed. Dan... Wat je nog wel steeds hebt, is die winnaarsmentaliteit. Ja. Die je altijd hebt gehad. We belden even van de redactie met jouw vriend, Willem-Jan. Okay. En okay. die zei dat jij van alles een wedstrijd maakt. <laughs> bijvoorbeeld van het drinken van een glaasje wijn. Ja, dat klopt. <laughs> <laughs> ja, um, nou ja, dat is ook zo. Um, meestal win ik het eerste glas wijn. Dus ik denk niet dat ik alcoholist ben of zo. Maar, um, <laughs> maar wat, ja. bedoel je, wat, wat bedoel je wedstrijd? Nou, okay. ja dan hebben we allebei een glaasje wijn en dan... Wil ik toch hem als eerste leeg hebben, dan kijk ik altijd met of er, hoeveel er nog in zit. En dan denk ik, ja, ja. ja dat is, zit gewoon overal erin eigenlijk. En, en ja, dus dat is, ja, ja. Maar het is toch ook helemaal niet moeilijk? Ik bedoel, je schenkt het in en Bam, je, ja, slaat, je nee, slaat hem achteraf. Dat krijg ik. Nee, niet op die manier, maar ja. wel gewoon uh, af en toe een slokje. En dan uh, ja, neem een keer twee als je, als je ziet dat hij er één neemt zeg maar, en dat soort dingen. Dus uh, daar ben je dan mee bezig. Ja. En dan tot de fles op is? En dan nog eentje? Nee, nee, nee. Uh, zo ver dit. kom ik nog niet eens hoor. Meestal uh, is het bij de tweede al wel klaar. Maar die win ik dan ook niet meer. Dus dan is het niet meer leuk. <laughs> dus uh, <laughs> ja. Is het tussen jullie wel meer competitie? Uh, jawel, zeker. Ja, ja, ja, ik denk dat ik. Ja, ik hoor heel vaak van je moet niet over dat niet alles is een wedstrijdje. Maar uh, ja, onze eerste date uh, gingen wij uh, pitchen en poeten. Ik weet niet of je dat nou, golf op een uh, iets kleiner baantje. Ja. En uh, hij zei, ja, normaal ga ik met dates altijd. Uh, naar de kroeg, maar dat kan natuurlijk niet met topsporten. Dus we gaan uh, een, uh, een spelletje doen. Ja. Maar ja, ja, daar moet natuurlijk ook gewonnen worden. Dus, uh, en, en, en, en? Nou, ik heb uiteindelijk niet gewonnen, maar ik ben wel de enige. die. Je hebt hem kerst... laten winnen. Ja, je hebt hem klopt, laten ja. winnen. Dat vinden mannen fijn. Ik ja, goh, ja, wat leuk. Hij heeft he? zijn ego een ja. beetje omhoog gehaald. en uh, <laughs> Toen was alles goed. Dus, uh, <laughs> ja. Ja. En toen ging het aan. Ja, dat Zeker. was de eerste date. Ja, dat was de eerste date, ja. Maar ja, alles... Uh, ja, ik, eh, ik heb nogal de neiging om dingen te timen. En, uh, en uh, ja, probeer ergens uh, de best of uh, de snelste in te zijn. Maar uh, mm -hmm. ja, soms is het ook wel weer lachwekkend bij mezelf. Ik denk van ja, waarom eigenlijk? Maar... maar nu in jouw werk, want je bent dus um, event manager. Ja. Heb je, je organiseert events ja. die ook met sport te maken hebben. Ja, we zoeken nu meer met ons, uh, onze bedrijf, zeg maar. Uh, um, evenementen Om aan. Uh, om te ondersteunen. Dus uh, op massage en sportmedisch gebied. Uh, dat ja. is onze focus. Uh, en om daar uh, zich bij te creëren. Dus dat probeer okay. ik uh, wat, uh, wat koppelingen te maken. Maar daar ben ik in ieder geval ook hard aan de slag. Dat ja, is wel, zeker. Ja. Ja, ja, je zal me niet snel eerder, uh, eerder weg zien ja. gaan. Nee. Uh, heb je iets meegenomen? Ja, want ik vraag altijd, neem een mooi sportattribuut mee. Je hebt een schroevendraaier, leuk. Ja, een soort <laughs> schroevendraaier. Ja, dat is, uh, wat, is, wat is het? Nou, ja, het is uh, een verenwipper. Voor je schaatsen, zeg maar. Je hebt van die uh, voortklapsysteem, je veren. En dan moet je die veren eronder spanning altijd uh, aan je ijzers krijgen. En dat ja. is uh, soms wat lastig. Uh, maar uh, mijn vader heeft deze gemaakt, eigenlijk. Oh, okay. Voordat zeg maar, de echte versies op de markt kwamen. Waarom, uh... Het is een schroevendraaier eigenlijk maar met een, met een ijzeren staafje... en dat gaat een bochtje om. Ja, en, en... ja, hij heeft hem wat verbogen en hij heeft er een gat in geboord. En uh, daar, daar past precies de veer in. En die kun je dan zo mooi om, om je ijzerwippen. wippen. Dus. gebruikte hij deze altijd, die van ja. Je vader? Ja, dit is zeg maar die, uh, die uh, hij, echt denk ik, uh, toen ik twaalf was al heeft gemaakt. En uh, ja, die, uh, die gaat altijd mee. Wat leuk. Ja, dus, uh, en uh, mijn vader was ook wel, wel een van de grootste fans. En uh, altijd mee naar de wedstrijden En vroeger mijn materiaalman toen ik nog niet kon, uh, kon slijpen. En toen er nog geen uh, algemene materiaalman mee ging. Dus uh, ja, hij was dat. Doe je daar ook drinkspelletjes mee met je vader? Dat, dat niet. Nee, nee, mag je nee. dit helemaal niet horen? Nee, <laughs> nee, uh, nee, nee. Dat, uh, dat Alleen voor je Doe vriend. maar niet, ja. Um, we zijn aan het eind van de uitzending. Ik vraag altijd aan de sporter: wat is jouw vraag voor de volgende sporter die in het, uh, in het bingo molentje gaat? Wat heb jij bedacht? Ja, nou, ik uh, zou wel um, zeg maar, je, je hebt nu, zeg maar, een, uh, een relatie zeg maar, als kind met je ouders. En, ja? uh, wat voor relatie zou. De, de volgende hebben met een kind of toekomstige kind. Wat zou die willen hebben? Voor, voor wat relatie? voor soort relatie ja. wil je met je toekomstige kind ja. hebben of met je kind? Ja, dat is mooi. En wat zou je hebben? Je hebt geen kinderen toch? Ik heb nee. uh, nog geen kinderen. Nee, nee uh, ja, ik zou wel uh, een zeer liefdevolle en uh, wijn, ja, zo min mogelijk oordelen, maar uh, een goede, goede opvoeding willen. willen wel st ja, streng genoeg, goede regels stellen, maar. Uh, ja, En af en toe een verenwippertje. En uh, wel competitief, uh, competitief en uh, ondersteunend inderdaad bij ze zijn. Maar, uh, Klinkt als de perfecte ouder die, die het ooit wellicht ja, gaat zijn. Margot Boer, oud schaatser. Hartstikke leuk dat je er was. Dank je wel. Dank je wel. Dat was hem weer, de donderdag. Zometeen Radio Heen Vandaag met vandaag Pieter Jan Hagens. BNN Vara.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 Deze week drie striptekenaars. Zaterdag om middernacht. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bol.com heeft grote ingekocht. Dus zijn er tien dagen lang superdeals. Met alleen vandaag 10 liter Flexer Power Deck muurverf van 64 voor maar 32 euro. Ga dus snel naar Bol.com.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 De Syrische danser Ahmad Jude heeft een tekst in zijn nek getatoeëerd. Dansen of sterven. De kunst van het overleven. Daar gaat het over in de documentaire Dance or Die. Vanavond in het Uur van de Wolf. Met aansluitende dansfilm Vlucht, waarin Nederlanders op de vlucht slaan. Om 5 voor elf bij de NTR op NPO 2. Met de nieuwe Management Drives app heb je altijd en overal inzicht... in je zes professionele drijfveren. En kun je er concreet mee aan de slag.